9 uur, het los journaal door Megens. In Egypte worden opnieuw verbindingen van internet en mobiele telefoons verstoord. De regering probeert zo te voorkomen dat actievoerders afspraken kunnen maken over nieuwe demonstraties. Voor vandaag zijn massale protesten aangekondigd. De verwachting is dat na het vrijdaggebed tienduizenden mensen de straat op gaan om het aftreden te eisen van president Mubarak. De regering heeft aangekondigd hard op te treden tegen de demonstraties... Op veel plekken zijn zwaarbewapende elite-eenheden gestationeerd... die betogingen in de kiem moeten smoren. Sinds dinsdag wordt er in grote steden van Egypte gedemonstreerd. Er zijn al meer dan duizend betogers opgepakt. De politietrainingsmissie naar Kunduz in Afghanistan kan doorgaan. Het kabinet had daarvoor de steun nodig van de oppositie... En vannacht, in het plenaire debat, bleek er een meerderheid te zijn. Ook GroenLinks, waarvan lange tijd onduidelijk was... of die partij de missie zou steunen, is overstag gegaan. Fractievoorzitter Sap verwees naar de toezeggingen van het kabinet. Ze benadrukte dat het om een civiele missie moet gaan en geen militaire. Ook D66 en de ChristenUnie onderstreepten de toezeggingen van het kabinet. Premier Rutte zei dat hij er persoonlijk garant voor staat... dat alle toezeggingen worden nagekomen. In Zuid-Afrika neemt de bezorgdheid toe over de gezondheid van Nelson Mandela. De Zuid-Afrikaanse oud-president en het icoon van de anti-apartheidsbeweging... ligt in het ziekenhuis in Johannesburg, vermoedelijk met een klaplong. Gisteren werd gezegd dat hij mogelijk vandaag weer naar huis kan... en dat de problemen waarmee hij kampt niet ongebruikelijk zijn voor een 92-jarige. Nu zegt de Zuid-Afrikaanse regering dat Mandela nog wordt onderworpen aan een aantal tests. Dat er geen reden is voor paniek... Intussen probeert de politie Mandela af te schermen van de media. Bezoekers worden scherp gecontroleerd... om te voorkomen dat journalisten stiekem het ziekenhuis binnenglippen. De NS gaat de informatievoorziening op het spoor voor zijn rekening nemen. Dat schrijft minister Schultz van Hagen in een brief aan de Tweede Kamer. Nu zijn NS en spoorbeheerder ProRail nog gezamenlijk verantwoordelijk... voor de informatievoorziening. Maar door die taak volledig in handen te geven van de NS... kunnen reizigers sneller geïnformeerd worden... bij grote problemen op het spoor, verwacht de minister. Medio dit jaar komen NS en ProRail met een voorstel. Schultz van Hagen eist verder dat de klant weer centraal komt te staan bij de twee bedrijven. Ze spreekt van een noodzakelijke cultuurverandering. Na de problemen op het spoor door het winterweer en een brand bij de verkeersleiding in Utrecht... riep de Tweede Kamer op tot hervormingen bij NS en ProRail. Het weer vandaag is het zonnig. In het oosten blijft de temperatuur rond het vriespunt. In het westen wordt het enkele graden boven nul. Ook morgen zon met temperaturen rond het vriespunt. ANDW verkeersinformatie Er staan twaalf files, voornamelijk in de Randstad. Ze leveren niet zoveel vertraging op. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch staat een wat langere file... tussen Breukelen en Knopend Oude Rijn, 7 kilometer. En de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen Rodevaar en Sveen en Zoetenwouderdorp, zes kilometer. Kijk eens. Dit is mooi. Wauw, wat een licht. Dit is heilig.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 Tijdens dit reclameblok had u voor 299 euro uw vacature 60 dagen online kunnen plaatsen. Ga snel naar nationalevacaturebank.nl, de grootste banensite van Nederland. Het NOS Radio 1 journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vier minuten over negen. Egypte houdt zijn hart vast vandaag. Hoeveel mensen zullen de straat optrekken om te protesteren tegen Mubarak... en wat doet de president vervolgens? Wanneer is naar Den Haag het besluit over de politiemissie. Wij hebben de eerste GroenLinks er al gesproken... die zijn lidmaatschap heeft opgezegd. <middels> Maar het kabinet heeft wel zijn zin. Het kan dus door met die politiemissie in Afghanistan. Lange tijd leek voldoende steun voor de missie in de provincie Kunduz onzeker. Vooral GroenLinks maakte bezwaar. Maar de fractie ging overstag naar nieuwe toezeggingen. Daardoor kon fractievoorzitter Jolande Sap uiteindelijk gisteravond laat instemmen. En dat deed ze met heel haar hart. Ik sta gewoon echt voor... Uh, onze instemming met deze missie. We hebben hier echt een hele mooie, echte civiele missie. We gaan hier als Nederland voor het eerst een echte andere training neerzetten. Waarbij we daar de politie ook uh, gaan zorgen dat ze kunnen lezen, kunnen schrijven, kunnen gaan, we gaan ze trainen in mensenrechten, we gaan ze trainen in vrouwenrechten, we gaan ze echt trainen om goede politie te zijn. Dus ik geloof echt in deze missie. Nou, dat geldt niet voor iedereen bij GroenLinks. Het enige fractielid van GroenLinks dat tegenstemde was Ineke van Gent. Ze vindt de risico's te groot. Kijk dat die F-16 meegaat en dat er allerlei veiligheidscondities ingebouwd moeten worden... geeft ja, in mijn overweging ook wel aan... Uh, dat de omstandigheden voor een civiele missie in Afghanistan nu, ook in Kunduz... uitermate ingewikkeld zijn, uh, zo niet onmogelijk. En dat heeft mij ertoe gebracht dat ik dit niet uh, kan steunen. Eens tegenstander in de fractie dus. Maar bij de achterban van GroenLinks heeft Sap bepaald iets uit te leggen. Veel leden, heel veel leden, zijn het niet met haar eens. Met de steun aan de missie zijn ze het niet eens, stemmen ze niet mee in. In de ogen van Sietse Boscha, van de Midden-Oostenwerkgroep van GroenLinks... is dit toch echt geen civiele missie te noemen. De politie valt onder de NAVO. Nou, iedereen weet in Nederland dat de NAVO een militaire organisatie is... die oorlog voert in Afghanistan. En dan wil men zeggen dat dit een civiele missie is. He? Men laat zich bedotten. En dus eh, gaat Bosch, zo liet hij ons weten, zijn lidmaatschap van GroenLinks opzeggen. Nou ja, hoe het ook zij, premier Rutte heeft met zijn minderheidskabinet in ieder geval een belangrijk succes geboekt. Voor het buitenlands beleid kan hij namelijk niet rekenen op de gedoogsteun van de PVV. Rutte zegt dat hij goed heeft geluisterd naar de wensen van de oppositie. Wat GroenLinks gevraagd heeft, we willen absolute garanties... dat die agenten niet ineens toch militair aan de slag gaan. We willen een veel steviger uh, trainingsprogramma uh, hebben. Maar ook een wens van alle partijen die ik noemde... om het ontwikkelingsgeld niet uit het ontwikkelingsbudget uh, betaald uh, te laten worden. En een verzoek van SGP en ChristenUnie bijvoorbeeld... om ervoor te zorgen dat uh, ook de positie van christenen die heel moeilijk is in Afghanistan, dat daar extra aandacht voor komt. En Rutte laat nog weten dat de kracht van het debat is... dat het eindresultaat beter is dan het oorspronkelijke voorstel. Zo zei de premier na afloop van dat debat... toen duidelijk was dat de Kamer was, uh, ingestemd, had ingestemd met deze missie. Meer over uh, de missie naar Kunduz en alles wat eraan vooraf is gegaan... en de reacties vindt u op onze website nos.nl. In Kunduz gaan de Nederlanders nauw samenwerken. Zijn ze zelfs, uh, vallen ze onder de hoede van het Duitse contingent. Contact nu met onze correspondent in Duitsland, Wouter Meijer in Berlijn. Uh, Wouter, zullen de Duitsers blij zijn dat de Nederlanders komen? Nou, de, Duit de Duitse politie is daar wel blij mee, want die doen hetzelfde ook al uh, acht jaar. Politieagenten in Afghanistan. Dus uh, de Duitse regering heeft al gezegd, dit bevestigt in feite als Nederland meedoet... Dat, dat wij op het goede pad zitten en dat wij met onze politieopleiding door de Duitse politie, dat wij daarmee echt iets belangrijks doen. Want blijkbaar willen andere mensen zich daarbij aansluiten. Vandaag stemt de Bondsdag um, over de verlenging van de missie. Um, net zo spannend als bij ons? Nou, de Bondsdag stemt vandaag over de verlenging van de militaire missie. Dus dat is echt iets heel anders dan een politiemissie. Uh, dit gaat over de, de, de ISAF-missie. Dus wat Nederland eigenlijk de afgelopen jaren in Oeroskan heeft gedaan... onder leiding van de NAVO. Uh -huh. Dat doet Duitsland ook al acht jaar in het noorden. Onder andere in die provincie Kunduz. Uh, de regering heeft nu voorgesteld om dat weer met een jaar te verlengen. Dat doen ze eigenlijk elk jaar. Daar uh, is grote steun voor onder de grote partijen. En het is ook... Uh, niet zo'n nieuw plan zoals in Nederland... waar je moet discussiëren over wat die missie dan precies behelst. Dit is in feite de verlenging van wat Duitsland daar al jarenlang doet. Met de Bundeswehr zitten nu 4.800 Duitse militairen. En uh, behalve de regering is ook de grootste oppositiepartij, SPD, is het ermee eens. Dus er is gewoon een grote meerderheid voor. Maar zo uh, veel besproken als de, de missies van, van Nederland zijn... de eerdere missie uh, naar Oeruzgan en deze politiemissie... zo is dat dus niet in Duitsland? Nee, hier is heel veel discussie over geweest. Kijk, in de Duitse samenleving is de missie ook helemaal niet populair. Uh, uit opiniepeilingen blijkt de laatste tijd dat twee derde van de Duitse kiezers... liever zouden willen dat vandaag uh, Duitsland zou stoppen met die hele militaire missie. De situatie is ook daar voor het leger steeds slechter geworden. In het begin had Duitsland juist het noorden gekozen... omdat het daar relatief rustig was. Dus ze konden echt aan wederopbouw doen, aan het maken van wegen... het slaan van bronnen, het bouwen van scholen. Er hoefde niet zoveel te vechten. Maar de afgelopen jaren is dat omgekeerd, het is daar veel onveiliger geworden, er zijn intussen 45 Duitse militairen omgekomen en dat maakt publieke steun voor die missie dus nog kleiner. Ja, maar Wouter, wat doet de Duitse regering daar dan aan? Hoe komen ze de kiezers dan wat tegemoet? Passen ze uh, tijd en omvang wat aan? Ja, het, het nieuwe aan dit voorstel is dat het uh, natuurlijk weer met een jaar verlengt. Dat, dus moet je elk jaar moet je dat doen. Maar uh, nu staat voor het eerst staat er een datum voor terugtrekking in. Dat is een handreiking naar de SPD. Die zou anders niet meer hebben ingestemd dit jaar. En ook naar de minister van Buitenlandse Zaken, Guido Westerwelle... die had er ook erg op aangedrongen. Dus er staat nu, we verlengen met een jaar... maar we beginnen ook eind dit jaar met terugtrekking van de bundesfeer. En dat moet eind dit jaar beginnen als de veiligheid het toelaat. Dus dat zijn allerlei slagen om de arm. Want beginnen laat natuurlijk open met hoeveel. Veel mensen die dan begint met terugtrekken. En misschien na de veiligheid het helemaal niet toe. Maar het is in ieder geval een, een signaal dat uh, men ook tegen de Duitse bevolking hiermee zegt... dit is geen eeuwigdurende missie, dit gaat niet altijd door. Wouter Meijer, onze correspondent in Berlijn over de Duitse besluitvorming... over hun missie, militair en politieopleiding in Koendoes. Elf minuten over negen. Ik zei net al even, we gaan ook even naar Egypte. Het land maakt zich op voor massale demonstraties tegen president Mubarak. Er zijn al dagen protesten in het land. Um, onze correspondent Nicole Fever is in Cairo, waar veel van die protesten plaatsvinden. Nicole, um, jij ja, zei eerder al, er wordt veel verwacht van vandaag. Hoe laat beginnen de demonstraties? Nou, het zal denk ik onze uur of één beginnen na het vrijdagmiddag nou, Nu is het uh, behoorlijk rustig in de stad, tenminste voor uh, Egyptische begrippen... Het is een vrije dag vandaag en uh, ja, na het gebed wordt er verwacht dat iedereen de straat op gaat. Wat je nu al merkt is dat de telefoonlijnen, de mobiele telefoonlijnen, die liggen er zo'n beetje uit. Alle mensen, actievoerders, uh, demonstranten, mensenrechtenactivisten, bloggers, allemaal uh, buiten bereik. Het, het internet hapert ook, uh, ook enorm, dus uh, ja, de autoriteiten doen hun best om de communicatie te verstoren. Maar uh, ik denk dat alle afspraken al zijn gemaakt. En ja, nu is het echt een beetje stilte voor de storm. Over een paar uur wordt er verwacht dat het, uh, ja, het straatbeeld er heel anders uitziet dan op dit moment. Ja, uh, je, je rijdt daar nu. We horen geklaksoneer op de achtergrond, Nicole. Je merkt nog niks van oproerpolitie? Op op op nou ja, die zijn al dagenlang uh, overal te vinden. Je struikelt erover op alle stoepen, uh, alle zijstraatjes. Vooral bij de grote pleinen, de het Tegrierplein, uh, het plein van de bevrijding... Uh, daar zijn uh, de eerste dag heel veel jongeren geweest en die waren van plan om daar een week te blijven zitten tot Mubarak zou gaan. Maar dat plein is toen schoongeveegd en rond dat plein is echt heel veel bewaking. Nou, je hebt bijvoorbeeld een plek zoals het de, uh, advocaten, de, de Advocatenvakbond, de Journalistenvakbond. Nou, dat zijn echt plekken die volledig belegerd zijn... Het ziet er nu uh, zwart van de mensen, maar dat zijn de uh, oproeppolitie. Maar ja, dat, uh, de demonstranten die hopen dat daar de straten straks vol gaan stromen. En dat zal er wel gebeuren. De autoriteiten hebben gevraagd aan de imams, van, roep vooral niet op tot protest. Dat hebben ze eigenlijk min of meer verboden. Ze hebben ook gezegd, we zijn bereid voor dialoog. Iedereen mag zijn uh, mening uiten. Ja, en het wacht is nu, hoe gaan de autoriteiten straks optreden? Mm. En, en kan jij als journalist je werk doen daar? Want we spraken eerder via Facebook met een Nederlandse journalist. En die, die durfde eigenlijk niet um, vrij uit te praten, omdat ze bang was. Bang omdat er journalisten waren opgepakt. Um, hoe is dat bij jou? Uh, nou ja, het is, het is lastig. Je kan hier niet met de camera over straat lopen. Daar hebben we geen vergunning voor. En het is natuurlijk niet de bedoeling van het regime dat er altijd te veel beelden naar buiten gaan. Dus het is echt heel erg uitkijken. Als je ook kijkt naar de beelden van de protesten, dan zijn de meeste van afstand gemaakt of van bovenaf gefilmd. Uh, met je camera ertussen inlopen, Ja, de kans is groot dat je opklappen krijgt of dat je bandje in de slag wordt genomen. Uh, dus ja, dat, dat is een beetje de, de situatie. En het is natuurlijk ook gewoon lastig omdat uh, de communicatielijnen... Eruit liggen. Dus het wordt gewoon uh, uitkijken vandaag. Uh, we proberen elkaar ook uh, als journalisten een beetje op de hoogte te houden van waar wat gebeurt. Maar ja, als straks alle lijnen eruit liggen, dan, uh, dan wordt het wel ook lastig. Ja. Uh, wordt het alleen chaotisch of zullen ook officiële oppositiebewegingen... die hebben het natuurlijk al niet heel makkelijk in Egypte... zullen die ook meedoen aan uh, demonstraties en dus officieel in protest gaan? Nou ja, alle oppositiebewegingen die staan als één man achter uh, deze demonstraties... Uh, de grootste is het uh, Moslimbroederschap. Dat is officieel geen politieke partij omdat je hier religie en politiek niet mag vermengen. Maar die hebben echt in de armere wijken een hele grote aanhang. En die hebben mensen opgeroepen mee te doen. Ook de liberale oppositiepartijen die doen dat, die gaan de straat op. En uh, gisteravond is al het teruggekomen. Oude hoofd van het uh, atoomagentschap van de VN. En uh, ja, die werpt zich een beetje op als mogelijke nou, oppositieleider. Of hij dat gaat worden, dat, nou ja, dat, dat, dat is nog gewoon afwachten. Maar ook hij uh, zal vandaag uh, meedemonstreren. En daarmee uh, ondersteunt hij uh, deze, uh, ja, deze opstand van de mensen eigenlijk. Want dat is echt een internationaal bekend iemand die voorop in, uh, in de straat zal lopen. Dus ja, de, de regime, die uh, zeggen dat niet. Die zeggen wij hebben geen enkele reden om, uh, om bang te zijn, maar ondertussen... Nicole Lefevre in Cairo. Zij doet vandaag verslag van de te verwachten demonstraties. U hoort haar op Radio 1 en ziet haar op televisie. Steun dus van El Baradei, onder andere in Egypte. Maar ook in Nederland wordt er gedemonstreerd tegen Mubarak. U hoort zo hoe. Wijnand Zwaan bij de AWB. Hoe ja, ja, deze ochtendspits die stelt niet zo heel veel voor zoals verwacht. Er staan wel een aantal dagelijkse files rond Amsterdam en Utrecht. Twee files die stijgen qua lengte betreft wat bovenuit. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch rijdt het langzaam tussen Breukelen en knooppunt Oude Rijn over 7 kilometer. En de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en knooppunt Raasdorp 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Vanaf twee uur zullen Egyptenaren in Nederland hier in Den Haag protesteren. Hoe denken zij over de situatie in hun land en hoe volgen zij de ontwikkelingen daar? Gary van Pinksteren op zoek naar Egyptenaren in Nederland. Kijk, nou ben ik er. Hier buiten staat Café Massasiek. Dat is een Egyptisch café hier in Amsterdam-Noord. Even naar binnen lopen. Kijk, hier binnen is het druk. Er zitten veel mensen, veel mannen ook, niet alleen maar mannen. En er worden waterpijpen gerookt en... Er is natuurlijk Egyptische muziek. En de hele dag staat hier al Jazeera aan... want mensen volgen op de voet wat er in Egypte gebeurt. Als u nou deze opstanden ziet en u ziet de beelden op televisie... wat denkt u dan? Ik denk dat eindelijk de revolutie in Egypte gaat beginnen. Want u denkt wel dat het gaat lukken? Misschien hoeft dit niet te lukken binnen de een of de andere dag... maar het gaat beginnen... En het is belangrijk dat het begint, want het heeft te lang geduurd. Daar staat de televisie met Al Jazeera erop. Wat zeggen die op dit moment? Als tekst, daar moet ik wel even naartoe lopen. Moet ik even... U ziet ook iets over El Baradei. El Baradei ja, die is nu in Egypte aangekomen en die gaat waarschijnlijk meelopen in uh, demonstraties. Denkt u dat die demonstratie groot gaat worden? Ik denk dat het groter dan van afgelopen uh, dinsdag, van de 25e. Veel groter. En denkt u dat Mubarak aan kan blijven? Mijn gevoel zegt wel. Want uh, hij heeft uh, het leger volledig achter zich. En hij heeft ook het politieapparaat uh, helemaal achter zich. Heeft u contact gehad met uw familie of vrienden ja. in Egypte? Ja, heel veel, heel veel de laatste dagen. Wat zeggen zij? Ja, wat mij verbaast is dat er uh, te weinig mensen zich mee bezighouden. En die zorgen gewoon dat ze naar het werk gaan. zorgen dat ze s'avonds ook thuis komen. En vermijden. Dat, uh, dat ze bij de grote demonstraties komen. Dus, uh, wij, wij zien hier 100.000 mensen als heel veel. Maar 100.000 van 8, 80 miljoen is niet veel. Als u met uw familie belt, wat zegt u dan tegen ze? Ik wens ze heel veel sterkte. Ik hoop dat het goed afloopt. Meneer, u bent een koptisch christen. Ja. Voelt u zich als koptisch christen dan door Mubarak wel een beetje beschermd? Ik weet niet wat in zijn blijk komt. Kijk, kom komen van het eh, eh, Taliban, zal ik maar zeggen, Egyptische Taliban, aan de macht, dan weet ik dat hij dat veel beter was. Maar zover gaat dat niet, want de meerderheid van de Egyptenaren is helemaal niet zo extreem. Dus die gaan ook niet kiezen voor extreem eh, islam. Hoeveel uur per dag zit u nu televisie te kijken? Uren. Uren elke dag. Ik kijk naar e Jazeera omdat e Jazeera besteed veel meer tijd aan. Ze laten echt een hele uur een demonstratie zien. Dus je ziet eigenlijk wat er gebeurt op straat. Na het vrijdaggebed zijn er weer demonstraties gepland. Wat verwacht u daarvan? Ja, niet abier aan de raoi, ra'i, we gaan het niet. We hebben de shabelen bij het hukm de barre in zibelech. Weet ik ook een hokmul in San Amin. Je de ik ben uh, met al die demonstratie eens en ik hoop dat het uh, eigenlijk resulteert... dat uh, Mubarak toch zegt, uh, jongens, het is genoeg geweest... en ik uh, ga toch de fakkel aan een, uh, iemand anders uh, afgeven. Egyptenaren in Nederland. Gary van Pinkster sprak ze in het Egyptisch café Mazazik in Amsterdam-Noord. Tien minuten voor half tien is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Wij gaan weer eventjes naar Joris van de Kerkhof... De Tweede Kamer, Joris, heeft grote moeite met het afschaffen van de strippenkaart. Het zou wel de bedoeling zijn, de OV-chipkaart zou ingevoerd worden. Bijvoorbeeld in ja. Den Haag op 3 februari. Maar eh, ja, voorlopig maar even niet, zegt de Kamer. Zijn, zijn er nog strippenkaarten te koop überhaupt in die kiosken? Nou, ik ben van het uh, busplatform uh, boven, uh, bij het centraal station, even de roltrap afgegaan naar beneden. En dan staat daar in grote letters. Uh, Bruna, en dan kun je boeken kopen. En dan kon je ook strippenkaarten kopen. Kun of kon, ik, uh, ik stond in de rij. Um, en toen hoorde ik voor mij iemand uh, vragen of dat er nog uh, strippenkaarten te koop waren. En uh, ik wacht nu even op hem uh, totdat hij uh, naar buiten komt. Er staat wel dat je uh, hier nog een AD met een uh, CD erbij uh, kunt kopen. Die zijn er dan nog wel uh, verkrijgbaar. Goedemorgen. Um, u was op zoek, net als ik, naar een strippenkaart. Eh, kon u die hier, uh, hebt u die hier kunnen krijgen? Ik heb er heel lang mee gewacht met die uh, overjaarkaart. En, uh, omdat ik gewoon zoiets heb van ik vind het super makkelijk. Maar nu dacht ik van ja, ik moet het deze week gaan doen, want het is afgelopen. Maar ik heb dus gewonnen wat dat betreft, want ik hoorde vannacht dat het toch weer uh, uitgesteld wordt. Dus ik vind het wel een leuk gebeuren. Maar nou ging je hier bij de boekwinkel op het station... naar een strippenkaart vragen ja. en die zijn niet meer nee, te dat kopen. Is niet meer. Nee, dat is dus wel heel erg hinderlijk. Ja. Dus je bent verplicht om meer te betalen in de bus... als je met een strippenkaart wil. Dus, uh, U had er nog wel een paar. Ik heb nog één thuis liggen, ja. dus uh, ja, We moeten gewoon overstappen, maar het is zonde. Want je moet zo'n kaart kopen en die kost uh, 7, 10 euro. Dan moet je 7 euro voor de kaart betalen, wat ik gehoord heb. En 10 euro krijg je dan erop. Maar als volgende maand helemaal een nieuw systeem komt... Staat er geen, bo Staat er geen uh, retour bij inleveren uh, op de kaart? Dus uh, vandaar dat ik nu even zoiets heb van, ja, wat gaan we doen? Even wachten. En hoe gaat u nu reizen? Ik ga nu verder lopen. Naar lopen? Werk. Ja, want we hebben de reis al gehad. Ja? Loop okay. ze, dank u wel. Dank u wel, fijne dag. Naast de Bruna uh, is het htm klantenservice loket info.bus.tram plus tickets. En dan onderin uh, uh, uh, ook nog van die letters waar dan staat htm klantenservice nog een keer. Maar waar het vooral om gaat, daar staat ook koop hier uw strippenkaart. Het is volstrekt onduidelijk, want je kunt hem daar niet meer kopen. Er staat op een onduidelijk papiertje dan weer aan de rechterkant opgeplakt. Vanaf 1 januari kon je hem bij dat loket uh, niet meer kopen. Heb ik wel begrepen dat bij een ander loket ze toch wel weer te koop zijn. Bij de kiosk en bij de Albert Heijn hier, hier op, de, uh, uh, op, het, uh, op het station. Daar zijn ze dan wel uh, te koop. Maar die mensen die die kaarten verkopen... die uh, mogen dan weer niet met de pers praten. Zo hebben ze dat uh, van hoge hand uh, meegekregen. Dus het is moeizaam om een strippenkaart uh, uh, te kopen. Uh, wat ze wel zeggen... Uh, mensen bij de kiosken in ieder geval van... als je hem koopt en hij kan hier niet meer gebruikt worden... als het dan toch niet doorgaat, uh, de uitvoering van die motie... nou ja, dan kun je hem altijd nog naar vrienden, uh, aan vrienden geven... in een <laughs> ander deel van het ja, land ja. Uh, waar ze de strippenkaart <laughs> nog wel gebruiken. Nou, dankjewel. Joris van de Kerkhof ja, die tip. kon dus ja. nog wel aan strippelkaarten komen... op het Centraal Station in Den Haag. Zeven minuten voor half tien. Dat lijkt ons de hoogste tijd voor de wekelijkse column van Jeroen Wielaert. Op Terschelling was ik voor een vroege vooruitblik op de 30ste Oerol. En vanzelf dwaalden de gedachten af naar New York. Uitkijkend over de Noordvaarder zag ik Manhattan weer zoals het te bewonderen was vanaf Governors Island. Het voormalige garnizoenseiland vlak bij de Brooklyn Bridge. Dat in september 2009 een mooi podium bood aan het New Island Festival samenwerkingsverbond van het Nederlands Theaterinstituut, OEROL en de Parade. Onderdeel van de viering van het feit dat het 400 jaar geleden was dat Henry Hudson hier aan wal kwam in Nederlandse dienst. Dat festival was unieke eigenwijze Holland promotie. Heel Hollands is ook waarom de door de New Yorkers gewenste herhaling komende zomer niet doorgaat. Onvermijdelijk begon het in 2009 als een oranje feestje op de historische grond. Met de royalty van Maxima en Willem-Alexander. Dat heeft voor een belangrijk deel de zwaar vertekende beeldvorming bepaald voor de thuisblijvers. Bij mijn terugkeer in het vaderland heb ik het nodige geschamper aan moeten horen over een Nederlands onderhonsje. Heel Nederlands om zo te oordelen. De camera's hadden hun werk gedaan, die eerste avond. Daarna zijn ze vertrokken. Er kwamen geen beelden van de stoet van New Yorkers... die vervolgens op die wonderlijke mengeling van kunstenmakers uit de Low Countries afkwam. In Nederland werden ook niet de grote pagina's gelezen die de New York Times erover schreef. Het kwam wel bij ons op de radio... wat enthousiaste New Yorkers op de slotdag over het festival zeiden. Lovely. Diverse, weird. Bizarre. <laughs> Absurd. It's so crazy. Uh, awesome. European. Unorthodox. delightful, pre Pretty relaxed. Gezellig. Fantastic. Excellent. Ze wilden ook graag dat het terugkomt. Definitely. Oh, yeah. yeah, yeah, yeah. Absolutely. Yes. Yeah. Oh yeah. Next year, please. I might actually move here. <laughs> Daar hadden ze op het Nederlands consulaat in New York wel oren naar. Joop Mulder van Oerol vloog vorig jaar in augustus terug naar New York... om de mogelijkheden te onderzoeken. Er dienden zich negen Amerikaanse theatergezelschappen aan... naast de Nederlandse groepen die ook alweer stonden te trappelen. In de maanden daarna is gebleken dat het moeilijker is... om een Nederlandse theatermissie terug te sturen naar Governors Island... dan een zogenaamde civiele missie naar Kunduz. Deze week legde Mulder voor de NOS-microfoon uit... waarom het voor de zomer van 2011 is afgeblazen... met hoop op beter voor 2012. Het probleem zit deze keer niet ten eerste bij de politiek... maar bij het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten. De subsidieaanvraag was helaas te karig... sprak George Lawson namens dit warme lichaam. Joop had zijn verzoek niet geheel volgens de regeltjes geformuleerd... Zo werkt het ook niet met Oerol en de parade. Het werkt pas als de tenten zijn opgezet, de draaimolen draait en de artiesten optreden. Wat het fonds doet is regeren naast de regering. Aanmatigend van je welsten, hoorde ik deze week een ingewijde zeggen. Het is niet goed voor de Nederlandse artistieke export. Om het op zijn New Yorks te zeggen, het is bizar, absurd en gek... Maar niet fantastisch en excellent. Geen theaterfestival in New York deze zomer. Jeroen Wieland vindt dat jammer. Wij gaan nog even naar Griekenland. Er zijn zo'n 250 illegale migranten in hongerstaking. Ze willen een verblijfsvergunning. Tot vannacht zaten ze in het universiteitsgebouw in Athene. Ze zijn daar nu vertrokken, correspondent Connie Keze. Connie, ze zijn weg. Hoe is, hoe is dat gegaan? Nou, er zijn urenlange onderhandelingen geweest... tussen de migranten en hun sympathisanten... en ministers uit de socialistische regering... en het universiteitsbestuur... die die migranten uit dat gebouw wilden hebben. Nou, dat gebeurde in een gespannen sfeer... terwijl de politie het gebouw van de rechtsfaculteit uh, omsingeld had. Maar uiteindelijk na die onderhandeling is er een oplossing gevonden... en zijn ze naar een ander gebouw... Uh, een particulier gebouw in het centrum van Athene uh, ondergebracht. Hm. Wilden ze niet liever in de universiteit blijven? Ja, dat wilden ze wel, maar uh, zo'n vier dagen geleden waren die illegale migranten... door linkse groeperingen en studenten naar het universiteitsgebouw gebracht... om uh, hun actie te voeren, maar al snel werd duidelijk dat dat ze toch het verkeerde gebouw hadden uitgekozen. Want er ontstond een hele discussie over het universiteitsasiel. Dat is hier uh, wettelijk vastgelegd na de kolonelsdictatuur. In 1973 uh, reden de tanks van de kolonels de technische universiteit binnen... die toen bezet was door studenten. En tot op de dag van vandaag betekent dat asiel... dat politie en leger uh, niet universiteitserrein mag betreden. En de regering en het universiteitsbestuur vond dat op deze manier dat asiel zou worden misbruikt. Mm. Maken die 250 überhaupt een kans? Wat denk je? Ik denk dat ze weinig uh, kans hebben. Uh, ze, ze staan eigenlijk voor een groep van ongeveer naar schatting 400.000 illegalen die uh, al, of al jarenlang of kort geleden naar Griekenland gekomen zijn. Deze groep is overigens een groep uit Algerije en andere Noord-Afrikaanse landen die al jarenlang uh, illegaal hier zijn of illegaal zijn geworden omdat ze geen werk meer hebben door de crisis onder andere. Maar de huidige regering heeft al gezegd dat ze niet van plan is om uh, deze mensen een verblijfsvergunning te geven. De laatste legalisatieronde was in 2006, maar ja, een oplossing voor het migratieprobleem is uh, natuurlijk nog niet gevonden hiermee. Nee, nee. Connie Keeser, dank je wel. Vanuit uh, Athene. Bijna half Ja. Ja, weekend. Voor ja. ons. Niet voor Radio 1. Nu hoort de hele dag het nieuws uh, uit Den Haag en uit KIRO. Overal uit de wereld hoort u het nieuws op Radio 1. Natuurlijk vanavond bij onze collega's. Zelke. Rassou en Tim Overdiek. En natuurlijk ook al bij Sven Kokkelman bij Goedemorgen Nederland. Goedemorgen Sven. Dag Marcel, goedemorgen. Babyroven in Spanje. Daar zijn in de jaren 70 en 80 uh, vermoedelijk duizenden baby's geroofd en doorverkocht. Er is nu een aanklacht ingediend tegen artsen, voet, voetvrouwen, verpleegsters en nonnen... die allemaal zouden hebben meegewerkt aan die babyroof. En de FNV is boos op de minister van Sociale Zaken, Henk Kamp. Want hij wil uitkeringsgerechtigden die een eigen bedrijf uh, beginnen... met 50% korter op hun uitkering. En dat is hartstikke oneerlijk, vindt de vakbond zometeen in Goedemorgen Nederland. Eerst nu het nieuws van... Nou. Mooier kan het niet, half tien door nee. het Meegens. Radio 1, het NOS-journaal. In Egypte wordt geprobeerd nieuwe demonstraties te voorkomen. De regering heeft onder meer verbindingen van internet en mobiele telefoons verstoord. Verwacht wordt dat na het vrijdaggebed tienduizenden mensen weer de straat opgaan... om het aftreden te eisen van president Mubarak. In Zuid-Afrika bestaat nog veel onduidelijkheid over de gezondheidstoestand van Nelson Mandela. De oud-president ligt sinds gisteren in een ziekenhuis, vermoedelijk met een klaplong. Gisteren werd er rekening mee gehouden dat hij vandaag weer naar huis kon. Maar nu wordt gezegd dat hij nog wat tests moet ondergaan. En vanmiddag komen de artsen met een eerste officiële verklaring. De politietrainingsmissie naar Kunduz in Afghanistan kan doorgaan. Het kabinet had daarvoor de steun nodig van de oppositie. En vannacht in het plenaire debat bleek dat er een meerderheid was. Ook GroenLinks, waarvan lange tijd onduidelijk was of die partij de missie zou steunen, is overstag gegaan. En de politievakbond NPB is ongelukkig met de gang van zaken rond de aankoop van het nieuwe politiepistool. Gisteren zei minister Opstel dat de SIG Sauer het nieuwe dienstwapen zal leveren. Volgens de NPB zijn de politie en de bonden... nooit door de minister op de hoogte gesteld. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANUB Verkeersinformatie. Er staan nog een aantal files rond Amsterdam en Utrecht. De meeste zijn niet zo lang. Het is wel wat drukker op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Voor knooppunt oude Rijn staat 5 kilometer file. De A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Schiphol en knooppunt De Nieuwe Meer 6. En de A9 Alkmaar richting Amstelveen... tussen knooppunt Velzen en Bad Overdorp, 7 zeven kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. De uitkering van uitkeringsgerechten die een eigen bedrijf starten wordt gehalveerd. oneerlijk en krom, zegt de FNV. Duizenden baby's geroofd en doorverkocht in Spanje... Kanker bij allochtonen beter in kaart gebracht... en het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Het is 2 over tien. Dit is Caro. Goedemorgen Nederland. Marcel Dekker is vanochtend in Utrecht. Ja, en dat Utrecht kijkt dit jaar terug op 50 jaar gast. In de stad, hoe ze dat doen en hoe het is om er eentje te zijn... horen we zometeen. Waar kijken ze op terug, Marcel? Op de gastarbeiders. Op de gastarbeiders. Met een ja. betere verbinding hoort u hem straks. Verder reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl. Henk Kamp, de minister van Sociale Zaken, wil de huidige regels voor starters in de WW aanpassen. Werklozen die vanuit hun uitkering een eigen bedrijf willen beginnen... worden zo 50% gekort op hun uitkering. En dat is oneerlijk en krom, zegt FNV-bestuurder Leo Hartveld. Meneer Hartveld, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is daar zo oneerlijk aan? Nou, dat betekent dat mensen die vanuit de WW uh, hun eigen bedrijf beginnen... Uh, afhankelijk van hoeveel ze verdienen... de helft van hun uitkering kwijtraken. En dat kan zijn dat mensen dus uh, heel weinig geld verdienen... en toch de helft van hun WW kwijt zijn. Ongeacht kan ook zijn, wat ze verdienen. Ongeacht wat ze verdienen. Maar het kan ook zijn dat mensen heel veel verdienen... Suc succesvol zijn in hun bedrijf. En dan zouden ze nog een halve WW-uitkering overhouden... Nou, daar is de WW natuurlijk niet voor bedoeld, daar wordt geen premie voor betaald. Nee, maar de minister wil dit omdat die WW veel te en veel te ingewikkeld is... en leidt tot allerlei misverstanden, problemen. Bijvoorbeeld ZZP'ers die nu nog steeds in de clinch liggen met dat UWV... omdat ze hun uren hadden moeten bijhouden en dat niet hebben gedaan. Dat klopt. Daar hebben wij ook het verzet tegen aangetekend. Die mensen zijn ten onrechte beschuldigd van fraude. Maar even naar die nieuwe regeling toe... Het is veel beter om mensen die starten uit de WW te korten op datgene wat ze werkelijk verdienen. En dat is vergelijkbaar met datgene wat in de WIA gebeurt. Mensen die arbeidsongeschikt zijn en een eigen bedrijf beginnen. En met mensen die vanuit de bijstand starten. Ja. En dan, uh, wat je verdient je veel eerder... moet je inleveren op je uitkering. Precies, nou ja, dat hoeft niet 100%, maar een, een, naarmate je meer verdient... ga je steeds minder uitkering krijgen. En op die manier kun je op een eerlijke manier uit de WW komen. Ja, Waarom doet en, de minister dat dan niet? Dat is een goede vraag. Uh, dit is overigens een optie die, die wel aan de Tweede Kamer heeft voorgelegd... als mogelijkheid, maar hij heeft gekozen voor die uh, regeling... waarbij je standaard de helft van je uitkering inlevert. Volgens ons een heel onredelijke en oneerlijke uh, manier. Ja, de minister heeft nu nog uh, twee andere aanbiedingen voor u. Namelijk het verrekenen van de omzet in zes maanden... en de uitkering daarop aanpassen, of de winst koppelen aan de uitkering. Ja, nou Die laatste, de winst koppelen aan de uitkering... dat is precies wat uh, nu ook als mogelijkheid bestaat. En daarvan zeggen wij dat is een goede regeling... want dat de winst is het inkomen van de ZZP'er. En naarmate de winst hoger is, kan er dan ook meer gekort worden. En naarmate de winst lager is, hoeft er ook minder gekort te worden. Dus er is een stuk inkomenszekerheid... Uh, die andere, de omzet, ja, de omzet dat uh, zegt niks over je feitelijk inkomen natuurlijk. Dat hangt maar net af aan hoeveel kosten je hebt. Dus dat ja. is in ieder geval een fout op Maar misschien. goed, een starter krijgt ook startersaftrek doorgaans uh, en moet wat investeren in zijn bedrijf. Dus dat, uh, daar betaalt hij al geen belasting over. En dat gaat dan waarschijnlijk ook op een andere manier met die uitkering geregeld worden, toch? Of niet? Uh, die belastingaftrek, die uh, leidt uh, al dan niet tot winst. En uh, zoals ik net al aangaf, uh, als iemand heel veel winst maakt... dan kan die dus een groot deel van zijn uitkering uh, kan die laten zitten. Die is dan niet nodig. Nee. Maar op het moment dat uh, uh, er weinig uh, feitelijke inkomsten zijn... ook al heb je misschien wel omzet, maar je hebt ook veel kosten... Dan kan je nog wel helemaal geen feitelijk inkomen hebben. Goed, de minister wil dit, uh, zei ik al net, om de wet te vereenvoudigen. En de aanleiding is dat conflict tussen die 3000 ZZP'ers. die vanuit de WW een onderneming zijn gestart. Torenho torenhoge boetes kregen. omdat uh, de regeling niet goed was uitgelegd door dat UWV. En uh, dus nu uh, heel veel geld moeten terugbetalen. omdat ze hun uren niet hebben bijgehouden. Hoe zit het eigenlijk met die groep? Is dat probleem nu bijna uh, opgelost? Nee, dat probleem is nog niet opgelost. We zijn wel een behoorlijke stap verder. Uh, we hebben uh, ondertussen acht Kamerdebatten hierover gehad. En uh, hopelijk kan het daar nou eindelijk eens keer bij blijven. Het heeft ertoe geleid dat de ombudsman uh, gekeken heeft naar de problematiek. Het heeft ertoe geleid dat er een commissie Vreeman uh, ingesteld is. Die ja, die zei mensen... de helft van de boetes kan worden kwijtgescholden. Ja, dat heeft in ieder geval geleid dat voor de helft van de mensen... Uh, de, de, is gebleken dat men ten onrechte beschuldigd is van fraude. En de minister heeft daar gelukkig nu eindelijk... eens een keer zijn excuses over, voor aangeboden aan de mensen. Yeah. Maar het betekent nog steeds ons inziens ten onrechte... dat die andere helft niet herzien is. Kijk, onze inschatting is dat ongeveer 80% van de mensen... feitelijk verkeerd is ingelicht of helemaal niet is ingelicht. Yeah. En dus ten onrechte nu uh, geld moet terugbetalen... en soms boetes moet terugbetalen... Yeah. Uh, de commissie Vreeman heeft uh, daar een deel van uh, in het gelijk gesteld. Mm -hmm. uh, het laatste uh, is dat um, wij, wij hebben bij de eerdere tussenstand gezegd... het gaat nog steeds niet goed. Dat heeft ertoe geleid dat de Kamer uh, opnieuw gedebatteerd heeft met de minister. En uh, de minister heeft toen gezegd... Nou, dan moet er nog maar een onafhankelijke juridische commissie komen. Dat is de commissie onder leiding van uh, mevrouw Aschervonk. Ja. Die gaat nu al de dossiers uh, opnieuw bekijken voor zover men zich aanmeldt. En ja, dat is onze volgende stap in dit dossier. Wij roepen alle mensen op die door Vreeman in het ongelijk zijn gesteld... om zich bij de commissie Asjevonk te melden. Zodat die, die echte onafhankelijke commissie... want de commissie Vreeman was ja. een verlengstuk van het UWV... Mm -hmm kan laten kijken uh, of uh, het dossier wel goed is beantwoord. En wij rekenen erop dat dat zal leiden tot herziening... van nog behoorlijk wat dossiers. Goed, we gooien dat, er dus nog een commissie tegen aan... die het allemaal dan uh, wel moet gaan oplossen. Ja, het, gaat het, had het, veel, het had allemaal veel beter geweest ja. als de minister en het ministerie gelijk had toege uh, toegegeven ja. dat ze fout zaten. Dan hadden we niet nu al twee jaar lang dit debat hebben uh, gehad met inderdaad opnieuw een commissie. Dat betekent dat het er zeker nog vele maanden gaat duren, oh. want die commissie zal honderden dossiers opnieuw moeten bekijken. Ja. En het gaat om groot geld. We hebben nu om hoeveel geld gaat, had... gaat het dan? Nou, wij hebben mensen die een paar duizend euro nu hebben teruggekregen, maar we hebben nu ook iemand die honderdduizend uh, 110.000 euro heeft teruggekregen aan uh, ten onrechte ingehouden WW en een opgelegde boete. Uh, dus het gaat om zeer grote belangen voor mensen. Ja. Er zijn mensen die hun huis hebben moeten verkopen hierdoor. Dus het is ook wel uh, terecht dat er opnieuw naar gekeken wordt. Wij ja. hebben een lange adem en we gaan door. Dat blijkt. De minister kennelijk uh, ook, want er uh, komt weer een, minister, een commissie door die minister ingesteld. Um, nog eventjes uh, tot slot dan, wat wilt u dan concreet van de minister... om dit soort dingen in de toekomst te voorkomen bij het wijzigen van de regeling? De regeling zou nu gewijzigd moeten worden in dat uh, als mensen starten uit de WW... Ja. dat feitelijk inkomen wordt verrekend. Ja, wat u net zei. Dat is dat wat wij net zeiden. Ja. En uh, dan zal dit probleem uh, niet hoeven optreden. En wij eisen een goede uitvoering door het UWV, want daar zijn ook ernstige fouten gemaakt. Goed, reactie van de minister volgt. Ik dank u wel.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 Elke dag stellen wij u de gelegenheid om een vraag te stellen bij het nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Vandaag is het precies 25 jaar geleden dat Space Shuttle Challenger verongelukte. Bij dat ongeluk kwamen, zoals u weet, zeven astronauten om het leven. Wat is er eigenlijk na het onderzoek met de brokstukken van die Challenger gebeurd? Het antwoord komt van Hans van der Zande van Noordwijk Space Expo. Vlak na het ongeluk is er dus een onderzoek gestart naar de oorzaak van de ramp. Daarvoor zijn alle brokstukken uit zee gevist. De astronauten zijn intact uh, gevonden. Dat wil zeggen, de cabine was uh, intact. Dat is namelijk het sterkste punt van de Space Shuttle. De rest was allemaal gedesintegreerd en in vlakstuk uh, in onderdelen naar beneden gekomen. Waar men uh, achter kwam is dat de astronauten de noodprocedure heeft gevolgd. En aan de hand van hoe ver het verbruikte zuurstof weten we dat ze geleefd hebben tot de klap op het water. Dat is dus de doodsoorzaak geweest. Die onderdelen die, uh, hebben ze uit het water gehaald, die hebben ze onderzocht. Ze hebben een reconstructie gedaan en uh, uiteindelijk opgeslagen in een silo op de cape. Die uh, hebben ze dan uh, afgedicht. Er staat een gedenksteen en uh, ja, er is verder uh, geen delen uh, tevoorschijn gekomen bij het publiek of wat dan ook. Dus uh, het is allemaal keurig gebeurd. Dan wordt op een vraag waar een luisteraar mee rondliep. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? mailt u ons dan naar goedemorgennederland.karo.nl voor uw minuut Ranking the News. Terug nu naar Utrecht. Daar is Marcel Dekker. Ja, waarin het gebouw van het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling, Aleato... ...vandaag door de burgemeester een tentoonstelling wordt geopend over uh, ja, daarbij Utrecht... Nou doen tentoonstellingen het nooit zo goed op de radio Sven Kokkelman. Uh, Ries Adriaanse, u mag toch een uh, poging doen om eens uh, ja, ja. te vertellen wat er allemaal te zien is op die tentoonstelling. Ja, eigenlijk uh, is hier te zien uh, wat er vanaf 1960 in Utrecht uh, gebeurd is. Met de komst uh, van wat we toen de gastarbeiders noemden. Waar ze vandaan kwamen, de zes landen. We hebben uh, als leus, het, het waren mensen. Ze vroegen arbeidskrachten, maar het waren mensen. En die mensen die hebben, een uh, aantal van de families hebben we... Uh, Via een fotoalbums hebben we foto's eruit ge, gehaald. Om vanaf 1960 uh, tot nu, hoe ze nu er zijn. Het zijn nu opa's, ze hebben kinderen, ze hebben kleinkinderen. Ja. Ze hebben een hoop gedaan, ze hebben een hoop meegemaakt. Hoe dat gegaan is. Ja, vanwege de verbinding zijn we even naar buiten gelopen. Maar als we ja. naar binnen zouden lopen, dan zien we ook heel mooi de chronologie. Van ja. al die culturen en van al die nationaliteiten die hier uh, naar Nederland zijn gekomen. Naar Utrecht. Ja klopt, zodra de mensen binnenkomen. Naar de voordeur zien ze gelijk, uh, wij noemen dat de Eregalerij. We kunnen zeggen de Eregalerij van... Uh, het gaat niet om de mensen als persoon, maar vertegenwoordigers van de zes nationaliteiten. Zes nationaliteiten? Ja, de Italianen, de Spanjaarden, de Grieken, vervolgens de Joegoslaven, de Turkse gemeenschap en de Marokkanen. Die kwamen als Ja. Nou, alles onder de titel Hier ben ik thuis. Eens even kijken of dat klopt met de werkelijkheid. Hier ben ik thuis. Mustafa Karaköse, Utrechtenaar inmiddels natuurlijk, al heel lang. Sinds 1964. En gastarbeider destijds. Ik ben oostelog gastarbeider uit... Uit Turkije. Turkije vandaan, ik kwam met contractbasis uiteraard, dat is uh, Thomas en Drijven Blikfabriek heet dat, in, in Ogenhoud. Ja. Ik ben zelf uh, zo'n beetje anderhalf jaar werkzaam geweest, maar het is, uh, Nederlandse klimaat, als we mij dat vraagt, dat was ook in die periode, vooral uh, de laatste drie maanden in 1964. In, in, in Jij gaat naar, naar, in de fabriek donker in, donker uit. Ja. Echt strenge winter. Jij, haast... U was het helemaal niet gewend, hè? Ik ben helemaal absoluut Ja, Bij ons valt wel sneeuw, maar het is een bepaalde periode. Daarna lekker zonnig, heerlijk. Uh, maar in, in Utrecht ben ik helemaal... Verbaasd uiteraard. Echt. Vooral in die jaren was het heel erg strenge winter. Ja, de koude, kille werkelijkheid van, uh, van, van Utrecht. Maar u kwam, dat moet u toch even vertellen meneer Karderkeuze. hier niet zomaar naartoe. U zegt uh, op contractbasis kon ik hier uiteindelijk in 1964 ja. werken. Maar daar ging heel wat vernedering in Turkije aan vooraf. Vertel daar eens wat over. Ja, vandaar. Ik heb, uh, had ik in die periode van, van mijn ouders had toestemming gekregen. Jaar of anderhalf jaar, oké. Okay. Naar dit geval in, in, in Nederland vertrekken. Maar gingen we naar Ankara inderdaad. Dus eh, samenwerken in verband met de Nederlandse regering ja. en met de Turkse regering eigenlijk. Je moet van tien artsen helemaal van top tot teen gekeurd moeten zijn. Tien? Ja, tien artsen uiteraard. Om naar Utrecht te komen? En, alleen omdat ze goed gekeurd zijn, dan pas contract getekend wordt. Maar dus, als je dat bij mij afgekeurd ja. ga je maar terug naar... Waar je vandaan kwam. Het was een paar heb ik ja, begrepen. Alles werd, hè? zelfs uw tanden werden bekeken. Ja, dat, dat was voor mij echt in mijn uh, tijd jonge periode, ik ben zelf vrij gezellig. Als ik zeg, ja meneer Arts, dit, uh, dat is toch vernedering? Ja, dat is wel zo. Maar dat moet helaas, dat moeten we de regeling moet aanhouden. Dus ja. vandaar dat je uh, in die periode heel erg. Oké, okay, uiteindelijk in Utrecht terecht gekomen, te Utrechtenaar geworden. Voelt u zich zo ook of bent u nog toch eigenlijk steeds Turk? Nee, ik ben gelukkig Utrechtenaar. Dat is inderdaad ik ben gewoon mede-Nederlanders. Ik zeg ook, verleden heb ik ook een migrantraad opgericht en uh, Olle Moskee opgericht en voetbalverenigingen en kortom ben in Wijkwest al dertig jaar bij het dienstencentrum wijkinformatie, Ja, wijkinformatie belangenbehartigd. Niet alleen ja. mijn achterbaan, maar plus inderdaad wijk eigenlijk wat eigenlijk uh, slecht zin Daar hebben we inderdaad heel veel dingen verbeterd. Ik ben echt Trots op, eigenlijk, ja. Trots om Utrechtenaar te zijn. Nou, ook hij hoor, trouwens, meneer Karrekeuze is te zien op die tentoonstelling. Hier ben ik thuis 50 jaar gastarbeiders in de stad Utrecht. Wordt vanmiddag, zoals gezegd, geopend door de in Kampen geboren burgemeester Aleid Wolfsen. Strikt genomen dus ook eigenlijk een gasarbeider. Zij, Marcel Dekker. Straks duizenden baby's geroofd en doorverkocht in Spanje. Eerst nu het Goede Nieuws. Positive News Network. Met Marcel Schipper, Schipper Ede. Jullie zijn al ruim 50 jaar een gerenommeerd bedrijf in Ede... gespecialiseerd in aluminium en kunststof raam- en deurkozijnen. Dat uh, klopt helemaal. Het is een enorme periode die 50 jaar. Er is veel in gebeurd, denk ik. Uh, ja, het begon eigenlijk met zonmeringen. En zo uh, zie je dat uh, via de voorzetramen de kozijnen, de schuiframen, de schuifpuien... Ja. dat het uh, vanzelf zijn gevolg heeft gehad in uh, wat we nu doen. Ja, want jullie hebben nu, ik noem maar even wat hoor... Uh, bijvoorbeeld een schuifpui met drievoudige beglazing. Ja, dat klopt. We hebben, een, uh, we hebben een, uh, in 1995 hebben we een, uh, een eigen pui ontwikkeld... Wij ja. merkten dat, uh, dat uh, de normen uh, van de Amerikaanse puien... wat uh, Alcoa, et cetera, uh, uh, toen was, ja, ja. niet meer helemaal voldeden. En uh, we hebben nu een, een nieuwe pui ontwikkeld... al met drievoudige beglazing. Kijk. Dat is correct, ja. Maar ik wil toch nog even met u terug naar die, ja... die pioniersdagen. Het leuke is uh, de puien... Uh, zijn de dus schil van een uh, bedrijfspand, van een woning. Nou, en, ja. uh, en dat zijn eigenlijk de, de, hetgeen waar je het snelst op kan bezuinigen. Maar is er in al die jaren wel eens een moment geweest... dat u dacht, ik gooi de handdoek, bekijk het maar met je schuifpui? En nu met dat driedubbele glas... of drievoudige beglazing, moet ja, ja, ik zeggen... Ja, ja, ja. Uh, kom je uh, in uh, weer een veel betere isolatiewaarde... zodat ook het zonlicht uh, van buiten naar binnen... Uh, uh, dat je het beter buiten kan houden, maar ook de ja. warmte binnen. Dus je komt in een veel meer comfort terecht. Ja, en het is natuurlijk toch dus de schil van de woning. En uh, wij stellen altijd de schil van de woning en van het bedrijfspand, daar begin je mee. En ja. dan komen de installaties pas. Ja, tuurlijk. Ja? Heeft u zelf ook altijd dat u dacht, ja, die schuifdeuren, daar ga ik ook, uh, daar ga ik ook weer verder? Uh, ja, dat is eigenlijk altijd wel uh, zo geweest. Het is ik met moet de paplepel al... ingegaan. Ja, ik moet wel zeggen, ik ben in de computers begonnen. Oké. Okay. Dat is een snelle wereld, is ook erg leuk hoor. Ja. De, de bedrijven waar ik gezeten heb, daar was je met 30 jaar zat je eigenlijk al op de hoogste functie. En als je niet oppaste, was je met 32 jaar was je er al uit. Hè? En wat voelde u op het moment dat uw vader vroeg... Marcel, neem jij de toko over? Maar er komt altijd toch nog iets meer bij kijken als dat je van tevoren denkt. En misschien is het nog wel moeilijker in een familiebedrijf als dat je een buitenstaander bent die een bedrijf wil hebben, want dan komen die emoties minder om de hoek kijken. Wat is het gevoel dat je krijgt bij het familiebedrijf Schipper, nou, dat, dat dus zou... al ruim 50 jaar ja. een gerenommeerd bedrijf in Edis is. Ja, ik zou u vertellen. Hoe en dat... gespecialiseerd is in aluminium en kunststof raam en deurkozijnen. Hoe zit. Uh, uh, Willy Schipper, mijn tante, die doet over het algemene service, zit bij de telefoon. Ja. Uh, Sjaak Schipper zit op het bedrijfsbureau. Ja. ja. Om hem maar even een paar schippers te noemen. Op naar de volgende 50 jaar. Ja. ja. Hartelijk ja. bedankt voor het gesprek. Ja. Ja. En uh, een prettige dag verder. De brenger van het goede nieuws was Karl Johan de Zwart. Jael Naim, Nieuws-Soul nu. Jaël Naim was dat met Nieuws Het is bijna 7 minuten voor tien. We gaan naar Spanje waar een aanklacht is ingediend tegen artsen, vroedvrouwen, verpleegsters, nonnen en ambtenaren van de burgerlijke stand. Al die partijen zouden zich in de jaren 70 en 80 schuldig hebben gemaakt aan babyroof. Er zijn vermoedelijk duizenden baby's geroofd en doorverkocht. Lex Rietman, goedemorgen. Goedemorgen. Correspondent in Spanje. Weten we om exact hoeveel baby's het gaat? Nee, dat weten, dat weten we niet. Uh, er wordt gesproken, uh, de Vereniging van Slachtoffers van Illegale Adoptie, die, uh, die spreekt van 300.000 gevallen. 300.000 gevallen? Heel erg veel, ja. Heel erg veel. En een ander cijfer wat, uh, dat in ieder geval vrij hard is, dat is een cijfer van 30.000. Dat is namelijk wat rechter Baltasar Gasson uh, naar boven heeft gekregen in zijn onderzoek. Naar de schending van de mensenrechten tijdens de dictatuur, de Franco-dictatuur. Juist. Die kruis... ja, heel veel. Ja. Juist. Uh, hoe heeft dit in Hemelsnaam kunnen gebeuren als het om zulke idioot hoge aantallen gaat? Ja, ja dat is inderdaad uh, on, onvoorstelbaar bijna. Maar uh, ja, het is uh, veel val te verklaren vanuit de dictatuur, die hier toch uh, 40 jaar lang heeft geheerst. En uh, toen is het er eigenlijk ontstaan. Dus uh, ontstaan als een mechanisme van, van straf en vervolging van politieke gevangenen. Uh, moeders die, die vermoord werden uh, vanwege hun politieke ideeën. werden hun kind afgenomen of, of vrouwen die in de gevangenis zaten. Om politieke redenen werd hun baby afgenomen en gegeven aan fascistische gezinnen. Dus ja, gezinnen die... ...de Franco-dictatuur goed gezind zijn. En ja, dat is een kwestie die we kennen uit Argentinië... Um, ...tijdens de Argentijnse dictatuur. Toen werd er gesproken van 500 gevallen. Hier in Spanje dus 30.000. Dus het is een enorm netwerk geweest van, uh, ja, zoals je al zei... ...van artsen waren erbij betrokken, vroedvrouwen, verpleegsters... Uh, ...nonnen, ambtenaren van de burgerlijke stand. Ja. Dat is een heel netwerk geweest dat dus uh, ontstaan is... Als een, ...als een vorm van politieke vervolging... En op een gegeven moment heeft het een economisch uh, motief gekregen. En uh, er ging het dus op een gegeven moment alleen maar om het uh, pure economische gewin. Want er viel erg veel geld met verdienen. Overigens werden de slachtoffers uh, wel gekozen in de. ...in de dagen van de bevolking die zich niet zo goed konden verweren tegen dit soort uh, praktijken. Want veel mensen hadden natuurlijk wel vermoedens. Ja, Nu heeft die Vereniging van Slachtoffers van Illegale Adoptie dus uh, een aanklacht ingediend bij het Openbaar Ministerie. Gaat het OM ook uh, strafvervolging instellen en op zijn minst een onderzoek doen? Nou, dat, uh, een, een onderzoek daar, daar zullen ze echt niet omheen kunnen. Want uh, deze Vereniging van Slachtoffers van Illegale Adoptie die heeft in ieder geval nu in de aanklacht... Uh, ...261 gevallen echt heel hard kunnen maken. Uh, dus met bewijsmateriaal, overtuigend materiaal van, van valse geboorte- en overlijdensactes. De verklaringen van bijvoorbeeld een verpleegster in een ziekenhuis in Madrid... ...die zei van nou, dit was een heel gebruikelijke praktijk uh, in het ziekenhuis waar ik werkte... Een begrafenisondernemer die verklaard heeft dat hij uh, lege kisten in de grond stopte. Uh, dus ja, daar kan het openbaar ministerie natuurlijk niet omheen. Ja, uh, Als dit in Nederland zou gebeuren, zou het land werkelijk te klein zijn voor woorden. Hoe is het in Spanje? Ja, nou dat, dat, dat is verbazingwekkend Sven. Want uh, dat, dat zou je hier ook verwachten. maar uh, ja, En er is wel veel ophef in de pers, maar op straat, ik merk er weinig van. Het is uh, ja, niet, niet te vergelijken met uh, de... De, de euforie van uh, tijdens het laatste WK, uh, de, toen uh, had iedereen het erover. Maar dit onderwerp, het lijkt wel alsof uh, de Spanjaarden wel gewend zijn dat er, dat er veel ellende is gebeurd. En ja, uh, ik merk weinig van verontwaardiging, tot mijn verbazing. Ja, want je zou zeggen dat dit een hele grote uh, zaak is, zeker als het om die uh, echt uh, enorme hoge aantallen baby's uh, gaat. Ja, Was het natuurlijk... eigenlijk ook in deze omvang bekend daar in Spanje? Of verwachten mensen dat dan, daar dan nou, kennelijk wel? wel iets wat, wat, wat belangrijk is, en, uh, want, want uh, het, voor wie het wilde weten was het wel bekend, hè? want het onderzoek van Garson, uh, ja, dat is, dat is uh, twee jaar geleden gepresenteerd en, ja. en Gasson die heeft dat degelijk opgezet, die sprak toen van 30.000 gevallen. Um, wie het weten wilde, die, die wist het. Ja, maar kennelijk wilden heel veel mensen het niet weten misschien ook. Maar kennelijk wilden heel veel mensen het niet weten. En denken van, ach, als het mij niet gebeurd is, uh, wat, wat uh, zal het me? Lex Schrietman vanuit Spanje, ik dank je wel. Straks, dames en heren, allochtonen met kanker worden nu beter in kaart gebracht. In het vervolg van Goedemorgen Nederland, naar de Reclame en het Nieuws van 10 uur met Dorald Megens. Blijf bij ons hier op Radio 1. Tot zo. Zometeen om twee uur vanuit De Kroon in Amsterdam. André Rauwvloed van de ChristenUnie over drugs, antisemitisme en Afghanistan. Cabotier Verveer is gastrecensent. Arnold Karskens in het journalistenpanel. De column van Justus Van Oel. Satire met Sanne Wallis de Vries. De sportwerk van Frits Barend. En live muziek van Eefje. U bent welkom in De Kroon in Amsterdam. Van twee tot half vijf bij... Vrijdagmiddag live. Radio 1.